Vijf uur Martijn van Beek met het NOS-journaal. De drie Nederlandse militairen die in Libië gevangen werden gehouden zijn vrij. Een Grieks militair vliegtuig heeft ze van Tripoli naar Athene gebracht. Later vandaag vliegen ze door naar Nederland. Hoe laat ze hier aankomen is nog niet bekend. Volgens het ministerie van Defensie zijn de drie niet gemarteld en zijn ze ongedeerd. Minister Hille noemt het prachtig nieuws dat de militairen vrij zijn. Hij feliciteerde de drie militairen en hun familie. Hille bedankte het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de hulp bij de onderhandelingen. En hij bedankte de Nederlandse bevolking voor de steunbetuigingen. De drie Nederlandse militairen werden twaalf dagen geleden bij de Libische stad Sirte opgepakt door aanhangers van de Libische leider Gaddafi. Toen ze met een helikopter probeerden twee mensen te evacueren, onder wie een Nederlander. Een zoon van Gaddafi kondigde de vrijlating van de drie Nederlanders gisteravond aan. Hij voegde eraan toe dat Libië de Nederlandse legerhelikopter houdt.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 Waarom vindt de ene mens een bepaald stukje muziek prachtig om naar te luisteren... en kan de ander het niet aanhoren? Wat maakt dat verschil? Dat wil Rob graag weten. En als je weet hoe dat werkt, bel dan naar 0800-1121. Marijke is heel benieuwd hoe tabak voor in een waterpijp wordt gemaakt... en waar dat gebeurt. 0800-1121. En Maarten heeft een vraag over hoog en laag water. De minimale standen worden in Duitsland... via een ander systeem weergegeven op teletext. Waarom is dat? Waarom werkt men in Duitsland met een ander systeem, wil hij graag weten? En Maarten is ook op zoek naar referentietabellen voor de verwarming. Er is een tabelletje met op welk moment... bij welk verbruik je de verwarming beter uit kunt zetten... en bij welk verbruik je hem beter kunt, uh, hoog kunt laten staan. En hij is op zoek... Naar naar die tabellen op internet als iemand een URL voor hem heeft. Bel dan even naar 0800-1121. En Hans Peperkamp belde net, die wil weten... waarom er nog steeds meer windmolens komen... terwijl we met een energieoverschot zitten. Is dat wel zo? En uh, ja, waarom is dat dan? 0800-1121. En dat nummer kun je ook bellen als je met een nieuwe vraag rondloopt. Verder kun je me bereiken via omroepmax.nl, via Twitter door een berichtje te sturen naar apenstaartje, Nachtzuster. of kom gezellig mee chatten via www.nachtzuster.net... en klik dan de chat aan. Maar dit programma is een radioprogramma, dus het is het leukste als we jou kunnen horen met je vraag of je antwoord via 0800-1121. and you Eddie Grant was dat Electric Avenue ja, volgens mij hebben we het genoeg over elektriciteit gehad hoor. Maar er zijn nog genoeg vragen die openstaan. En nieuwe vragen zijn ook welkom. Nog steeds via 0800-1121. Jaap, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hoi, ik had ook een vraag. God, wat heb jij een, een, een, een goede dag vandaag al? om 8. Ja, nee, ik denk, mij... <lacht> klink ik te vrolijk. Nee, nee niet te vrolijk. Maar ik, ik merk gewoon zelf dat ik een beetje rechtop ga zitten. Dat ik denk van, goh, nou, het is een goede dag voor Jaap. Ja. Ja, nee, ik ben vroeg begonnen. Hoe laat ben je begonnen? Al, nee. uh, mijn wekker ging om uh, half één. Oh ja, natuurlijk. Dat was, <laughs> ja. De, de, de, toen was ik ook al onderweg. Maar, uh... Ja, dat is maar voor mij niet echt een normale tijd hoor, de, gelukkig. Maar... Want wat heb je vandaag dan? Uh, nee, weer een vrachtwagenchauffeur aan de lijn. Ah, oké. dat geeft helemaal niks. Maar waarom, <laughs> en, uh... waarom dan vandaag om half één, terwijl je anders op andere tijden werkt? Uh, ja, dat kwam zo uit, door oh, de planning ja. eigenlijk. Ik ja. kwam, uh, ik was, gistermiddag was ik vroeger leeg dan verwacht en toen bedachten ze dat ik dan heel mooi een nachtrit kon, uh, kon gaan doen. Ja, nou ja, daar zit je dan. <laughs> ja, daar zit ik dan, dus ik heb om 1 uur uh, geladen en ik was om half 4 alweer leeg en nu moet ik wachten tot 8 uur. Uh, en dan ga je ja. weer laden? Ja, dan kan ik weer, uh, dan kan ik weer laden. Dus ik heb, uh, ik heb alle tijd om naar de radio te luisteren nu. Prima, en wat laat je? Uh, ik ga zometeen uh, fruitconcentraat in water uh, laden. Maar ik heb oh. straks heb ik uh, desserts gereden voor uh, een uh, grote uh, kruidenierswinkel. En dan rij je gewoon met een hele vrachtwagen vol toetjes. Ja, ja, het staat er zelfs uh, ja, niet op de mijnen, maar uh, op veel auto's staat het er ook op. Toetjes. To -to <laughs> die kende ik nog niet, die waanzinnige slogan. Het is, uh, ja, op nou, de uh, mijnen staat het gelukkig niet. Het is ook niet mijn vaste, uh, niet mijn vaste werk, maar uh, wij rijden van alles. Uh, als, het, uh, als het gekoeld moet worden, dan, zit het er, uh, dan rij ik het. Wat heb je toch een verschrikkelijk. Ja, ik ik, uh, ik uh, zwem veel. En in het zwembad hangt ook zo'n heel groot bord van een bedrijf. En die hebben als slogan. hebben die afspraak is afspraak. En dan denk ik iedere keer ja. Daar zit wat in. Ja, ja maar het is ook wel erg logisch. Ja. Als, je dat, als, je, als je dat erbij moet zeggen bij je bedrijf. Ja. Dan, uh... Nou ja, dat denk ik dus ook altijd. Denk ik, als, je da als je je daarmee wil profileren. Ja, maar we zijn dan wel een bedrijf. Ik weet niet eens waar ze, wat voor bedrijf het is. Maar nou, ik weet niet wat voor bed oh, het is een schoonmaakbedrijf. Dat is waar ook. Is een schoonmaakbedrijf. Nou, als u bij ons als schoonmaakbedrijf iets afspreekt. Dan, dan doen het wij ook, het ja. ook. Ja. <laughs> ja, heel fijn inderdaad. Ja, sowieso reclame is dat je niet meer kan herinneren waar het van is, dan, uh, dan zijn ze niet goed bezig. Nee, en ik, maar ik vind tu -tu toetjes vind ik ook wel uh, briljant gevonden. Ja, ja, ze hebben meerdere van die slogans. Je hebt ook, uh, heb je wel eens 100.000 aardbeien zien carpoolen. Staat al een heel ah, groot over. Ah, dat trainen. is een lieve ja, slogan. Geweldige oh, teksten een, een, heeft Het heel reclamebureau is daar zes weken voor op de hei geweest. Dat, daar ben ik ook bang voor, ja. Dat zal een <laughs> winstponnen gekost hebben. Aardbeien die carpoolen, Dat vind ik... Nou, die, nou, nou ik krijg er honger van. Ja, Sorry, Jaap. Waar belde je eigenlijk over? Ja, nou, ik heb een vraag. Die gaat de hele andere kant op. Oh. Uh, ik, ik moest eraan denken, omdat de allereerste beller... die zei van, we hadden een discussie op een uh, verjaardag. En daar, zo kom ik ook aan mijn vraag. ja. Uh, wij uh, hadden ook een discussie op een verjaardag ja. en wij, het ging over de jaartelling en uh, vanaf welke periode, welk moment, de gemiddelde Nederlander wist in welk jaar hij leefde. Ja. Kijk, iedereen weet, we leven nu in 2011. Ja. Uh, dat waarschijnlijk uh, wisten de meeste mensen dat ook wel in uh, 1807, maar wisten ze het ook in 1612, wist de gemiddelde, wist de bakker op de hoek dat hij in 1612 leefde op dat moment. Oei. En wij kwamen niet veel verder met de discussie dat uh, de Gregoriaanse kalender ergens, volgens mij, rond 1500 is geïntroduceerd. Ik ben, ja, ja, word dat, dat je ik heel heb... boos als ik zeg dat ik het een aparte discussie vind... over een Gregoriaanse kalender voor een vrachtwagenchauffeur. Ik heb <lacht> rare discussies op verjaardag ja. <lacht> Maar dan moet jij zeggen, nou, ik mag dan vrachtwagenchauffeur zijn. Ik weet dus nog wel iets van mijn algemene ontwikkeling. Nou ja, zo, ja. ja ik, ik ben ook niet helemaal... Het, misschien juist wel een stereotype dus vrachtwagenchauffeur... want er zit echt van alles in dit wereldje. Maar ik, ja, ik heb... Uh, ik, ik ben daarin gerold. Ik heb, ik heb uh, mijn universitaire studie niet afgemaakt. Hmm. Uh, daarna nog twee HBO-studies gedaan, ook niet afgemaakt. En uh, toen via via hierin gerold. En ik doe het nu vijf jaar. Dat is echt het is een geweldige baan. Guck, wat grappig. Maar wat, wat, voor, wat voor universitaire en HBO-studies deed je dan? Uh, ook heel verschillend. Ik ben uh, uh, begonnen met, uh, uh, aan de Erasmus-universiteit. Dan heb ik algemene economie gedaan. En dat was echt puur omdat. En dat ging doen die niet wist wat hij moest gaan doen. Yeah. En dat had ik na nou twee jaar helemaal gezien en ik mocht het niet verder binnen het studieadvies en niks gehaald en uh, zo verhaal. Uh, toen ben ik naar hbo-bouwkunde gegaan. Yeah. Toen had ik bedacht dat ik architect wilde worden. Maar ik heb ook nog een... Uh, mijn hobby ja, is sleutelen aan auto's. En daar was toen... Uh, ik zat toen te twijfelen tussen bouwkunde en HTS autotechniek. Maar daar was er maar één van in Nederland, in Arnhem. Dus ik, en dat vond ik te ver. Ik woonde in Rotterdam toen. Ja. En halverwege het jaar kwam er uh, de studiegids voor het, het volgende jaar. Toen kwam er een tweede de studie autotechniek in Nederland. Precies op het gebouw waar ik al zat op dat moment. Oh, ja. Toen dacht ik van, zo heeft het moeten zijn. En toen ben ik weer overgestapt. En dat was echt een verschrikkelijk slechte studie. Nou? Oh. Ja, dat was het eerste jaar. Het uh, oh, ja, is altijd leraren... een soort experiment. Yeah. Precies, en geen leraren die specifiek voor dat onderwerp waren opgeleid. Dus er waren, <laughs> de leraren werden overal vandaan geplukt. <laughs> van andere opleidingen. En ja, dat was... Dat... Nee, dat euh, achteraf. Euh, maar dan is echt achteraf gepraat. Dan had ik gewoon bouwkunde moeten blijven doen en af moeten maken. En dan had ik daar misschien een leuke baan in kunnen vinden. Maar het is, uh, het is anders gelopen, maar ik heb het prima naar mijn zin zo. En nu uh, carpool je met honderdduizend aardbeien. Ja, met honderdduizend aardbeien. <laughs> ja, zo kan het nog een rare kant op gaan. Hey, en wie was er jarig? En, uh, ja, een goede vriend van mij. Hij vond de studie uh, een tijdje terug. En heeft en, hij het wel uh, afgemaakt? Die heeft het wel... Nou, ook niet waar we aan begonnen zijn. Uiteindelijk, we zijn... Um, ik kom origineel uit Den Haag. Ja. En we zijn toen met vijf jongens van de middelbare school met z'n allen naar Rotterdam vertrokken. En met z'n allen in een studentenhuis gaan zitten ook. En uiteindelijk oh, jee, jee. heeft daar eentje heeft daarvan de originele studie afgemaakt. En de, uh, ik ben de enige die niks heeft afgemaakt. Maar de, die anderen zijn allemaal de andere, richting de andere drie. Oké. Okay. de tweede van psychologie. Oh ja, maar dat is en, uh, ook zo'n studie voor als je niks anders weet, maar... Precies, maar ja, ja. Die, die hebben er erg leuke banen in gevonden, moet ik okay. toegeven. Dat, uh, en ja, de, de, ja, met psychologen kun je leuke discussies houden. Dus dat is waar. Ja, dan gaat het opeens weer over de Gregoriaanse kalender. Nou, daar kwam hij mee, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. <laughs> ik, ik wist er iets van, maar uh, nee, dat, uh, dat, daar was ik zelf ook niet opgekomen. Ik kwam met de vraag en hij zei van dat heeft vast iets met de Gregoriaanse kalender te maken. Okay. maar. Dus vanaf welk jaar uh, wisten mensen ja, zelf in ja. welk, dus de jaar ze leefden. <laughs> de welk jaar? De gemiddelde Nederlander. De gemiddelde Nederlander. Wist de bakker op de hoek uh, dat hij in, in 1807 of in 1612 uh, leefde? Dat de nee. kerken het een stuk eerder wist. En, want ja, de geletterdheid was natuurlijk ook niet uh, onderhoud nee. in die tijd. Nee, maar ja, mensen moesten ook weer weten wanneer het zondag was, toch? Ja, dat is ook weer zo en ja, je ziet natuurlijk wel de gevelstenen regelmatig van anno, anno 1786. Ja. Ja, ja, die hebben het geweten, maar ja. <laughs> ja, of die hebben gegokt gaat maar eens controleren. Ja. Beugel, ja. ja. Nou, ik, uh, ik vind het ik vind een goede vraag. Ik ga proberen of ik hem dit uur nog kan beantwoorden, Jaap. Want uh, nou, we super. hebben nog 43 minuten te gaan. Dus als iemand nou, het weet, moet hij nu even bellen naar 0800 nou, ik, ben, ik ben benieuwd. Ik heb voorlopig nog wel even de tijd om te luisteren. Dus. Nou, goed zo. Dan wens, wens ik je nog uh, een hele vrolijke dag. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Bedankt. Jij Dankjewel. Ook. Dag, jij ja. Oké. Okay. Da. Henk. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, de ben weer. Hoi. Met mijn windmolens. Ja. Of, of te nu. <laughs> Of er nu echt een overschot is aan elektriciteit, ja. dat weet ik niet. Maar in Zeeland wil men een nieuwe kerncentrale erbij bouwen. Ja, op de Maasvlakte komt volgens mij nog een kolencentrale of ergens anders. Dus ja, waarom doet men dat? Uh, ik vraag me af of er een overschot is. Maar buiten dat kun je je afvragen van, we maken ons veel te veel afhankelijk van het buitenland. Kijk naar Libië met die energie, olie en dergelijke. Als het niet goed gaat, dan uh, raakt dat gewoon een keertje op die primaire grondstoffen. Dat ja. is belangrijk. Ja. Uh, je wilt duurzaam zijn. Uh, je wilt soms in Nederland voorop lopen met sommige zaken. Ja, en je maakt je dus helemaal niet afhankelijk van het buitenland als je dus uh, heel veel duurzame energie gaat aanschaffen. Maar wat Hans is het... zegt, is dat we het verkopen en uh, we exporteren het naar het buitenland. Oh, dat kan wel. Aan de ene kant. Aan de andere kant kan ik me toch niet voorstellen dat je centrales erbij gaat bouwen. Ja. Maar je moet ook naar de toekomst kijken dat is voordat je je helemaal afhankelijk maakt op dit yeah. moment. Dus je, yeah. moet, je moet niet op, op één kaart spelen, maar je moet zorgen dat je op meerdere kaarten speelt. Dus je gaat zeker in de inbouw hier in Nederland dat je duurzaam bent. Dan ben je niet afhankelijk van buitenland. We gaan steeds meer elektrische bromfietsen, elektrische auto's aanschaffen. Mm -hmm. Dus je moet ook met de toekomstgericht toch de rekening mee houden dat je veel meer, straks gaan we misschien wel 25% wel, uh, over op, op, op, op elektrische auto's. Ja. Nou, dan heb je geen primaire grondstoffen meer. Je bent niet meer afhankelijk van het buitenland van oorlogen, zoals in Libië enzovoort. enzovoort. Ja, precies. En ja. Je hebt ook nog eens een keertje dat je fijnstof, wat, wat ontstaat bij, bij auto's die primaire grondstoffen uh, rijden, dat je dat ook kwijt bent. En misschien moet je daar ook wel meer naar kijken. Dus meer de grote lijnen aanhouden naar de toekomst dat je gewoon echt met duurzame dingen bezig moet zijn. Zo ja. kijk ik er tegen tenminste, hoor. Ja, precies. Ja. Nou ja, het is meteen ook wel een goede verklaring, toch? Want als het verhaal van Hans Peperkamp klopt... Dat, het, dat dat ook wel weer een goede reden is. Ja. Ja. Nou, gaat verder alles goed met de windmolens? Uh, dat lopen we. Ja, je, je moet met, met, met windmolens mooi hoog zitten. We hebben natuurlijk... Uh... Uh, ...dat je plaatselijk wel eens aanvragen hebt binnen gemeentes van, van mensen die een kleine windmolen willen plaatsen. Yeah. Maar die zijn gewoon niet rendabel, die, die, die, uh, die zijn niet hoog genoeg. Nee. En in uh, Zeeland, zoals Vlaanderen, heeft men zelfs bij een bedrijf een tijd een proef gedaan van windmolens voor particulieren... Maar die schijnen belangen daar niet op te brengen, wat ze zouden moeten opbrengen. Nee, en dan ja. kun je veel beter zonnepanelen gebruiken. of wat, wat ook heel rendabel is, zonnecollectoren bijvoorbeeld. Ja. Maar het blijft mooi, hè, die windmolens. Ja, ja zeker. Als ze maar ik niet, niet het... bij je in de buurt zijn. Ja, en ik vraag me af wat Henk ervan vindt. Want Henk die, die vond de elektriciteitsmast al horizonvervuiling. Die wil ik ook niet blijven ja, ik ben dezelfde langs... Henk hoor, Astrid. Oh, potverdorie! <laughs> <laughs> en je vindt de, de vervuiling in de windmolens mooi? Nou, nee, ik heb een tijd uh, bij Neeltje Jans, uh, bij de Pijlen Dam in de buurt, geslapen toen ja. we gingen verhuizen. Ja. En als je daar, uh, als je stil is s'nachts, dan, dan, dan kun je die, uh, die, die, die, die, die, die slag van die windmolens kun je wel horen. Ja. Dus, uh, maar goed, aan de andere kant moet je wat hoor. Ja, maar hoe vind je het dan in het zicht? Ik vind het zicht niet mooi, maar aan de andere kant moet je zeggen van... vroeger, ik woon nou in Biggenkerk en ik kijk tegen een prachtig mooie molenhaven vroeger. een korenmolen, ja. daar wordt nog zelfs uh, bakmeel gewoon van gemaakt. Dagelijks, ik, ik weet niet dagelijks, maar de dingen uh, draaien vaak. Ja. Maar in ieder geval, vroeger vond men dat misschien ook geen mooi ding, ik weet het niet. En straks over een honderd jaar vindt men de windmolen die we nu ja. hebben, vindt men wel een monumentaal... Ja, dat staan uh, daar uh, toch prachtige wonen. monumenten midden in Flevoland, zeggen we dan... Dat, uh, dat zou natuurlijk kunnen. Ik ga, ik ga een uh, mooi winderig plaatje voor je draaien. Ik ga wel Maar het is echt een mooi winderig plaatje, hoor. Ik ben benieuwd. Okay. Dankjewel. Jij ook bedankt, dag Mooi. Ik vind Ik vind het mooi. Ik vind het mooi, dit. Ik ga even zitten zwijmen hoor. She's like the wind, is het, van Patrick Swayze. She's like the wind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 Is a young old man With only a dream Am I just fooling myself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 Again Ik blijf het heel mooi vinden. Uit de film Dirty Dancing, Patrick Swayze en She's Like the Wind. Um, er heeft nog niemand gebeld met een antwoord op de vraag van Marijke... hoe maakt men tabak voor in een waterpijp? Dus er moet toch iemand zijn die dat weet. Bel dan even naar 0800-1121 om het door te geven. Um, even kijken. Maarten is dus nog steeds op zoek naar referentietabellen voor de verwarming. van Hoe warm je het moet hebben waar en uh, dat soort dingen. Daar moeten op internet van die staatjes van te vinden zijn als iemand dat weet. 0800-1121. En hij wil ook graag weten waarom men in Duitsland... de minimale waterstanden anders weergeeft... via teletext dan dat wij dat in Nederland doen. En je kunt nog bellen als je wil... Uh, over de vraag van Rob. Die wil weten waarom de ene... Persoon um, uh, muziek mooi vind, een bepaald muziekstuk mooi vindt en de andere daar koude rillingen van krijgt. En Jaap die belde dus net, die wil graag weten, sinds wanneer de gemiddelde Nederlander weet in welk jaar die leeft. Wanneer was dat? Vanaf wanneer wist je de doorsneebakker op de hoek van, oh, we zitten in uh, 1600? Ik roep maar wat, 1800. 0800 1121. Wim, goedenacht. Goedenavond, mevrouw Achter. Dag, meneer Wim. Ik had een. Uh... Antwoord op de meneer die een anderhalf uur geleden over die hoogspanningsmasten uh, wat zei. Ja. En het feit dat die hoogspanningsmasten dus uh, niet, ja, niet uh, meer gezien mogen worden, dat is gewoon een, kwestie, een visuele kwestie. Want, want wij in Delft-Zuid hebben dus uh, voor elkaar gekregen dat uh, de leidingen ondergronds worden aangelegd. Ja. Nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nu zoveel verschillende antwoorden op de hele kwestie gehoord, dat volgens mij alles een beetje waar is. Nou ja, ik hoorde meneer over amperage spreken, dat is niet zo relevant, denk ik. Hè? Oh. En ik heb voor die meneer die dan uh, dat wil onderzoeken, heb ik een uh, adres. Dat is gewoon tennet.org, dat, dat is de organisatie die de, de stroomvoorziening in Nederland levert. En yeah. die... die uh... Je levert keurige commentaar over alles op. Okay. En als ik nu vraag waarom je dit allemaal weet, dan zeg je van ja dat is een kwestie van de algemene ontwikkeling natuurlijk. Nee, nee want in Delft Zuid was het een kwestie van uh, waarom, het was een gevecht, waarom gaan die, uh, die massen niet, niet ondergronds? Ja. En ik weet wel waarom het is, dat is heel duur. Ja precies, koste. En als je het boven de grond ja. brengt dan is het goedkoper. Ja. Maar dat heeft wel, de, de gemeente Delft heeft dat wel uh, redelijk voor elkaar gekregen en we hebben net hele nette voren gehad. Zo'n Google Maps weet je wel, en oh. ziet, ziet alles. Uh, ja, van Tennetorg in samenwerking met de gemeente. Huh. En dan zie je dus al die, die punten aangegeven waar die kabels onder de grond gaan en waar ze boven de grond gaan. En, uh, ja, ja daar ben je geïnformeerd. En vind jij het ook horizonvervuiling bij jou in de buurt? Nee. nou, ik, ik, nee, ik vind het niet, maar. Ik ga er iets van af natuurlijk. Ja, ieder zijn mening natuurlijk. Het is, uh, maar het, het gaat erom of er... Uh, er zit natuurlijk nog een ander probleem aan. Dat, dat is natuurlijk die uh, elektromagnetische straling natuurlijk. Hè? En dat is... Uh, ja Is het nou minder als, als die massen er staan? En als het nou minder als die uh, leidingen onder de grond zijn? Dat uh, weet ik niet precies, maar ik denk wel dat als de leidingen onder de grond zijn... dat er minder elektromagnetische straling is, want dat zijn natuurlijk wel uh, zware elektronische stromen die de, daardoor gaan. Ja. Nou, dankjewel Wim. Oké. Okay. Ik ga weer een poging doen dit onderwerp af te sluiten. Nou, ja, ik denk het wel... Uh, dat het nu wel gezegd is. is. ...beantwoord, ja. <laughs> okay, dankjewel. Voor het technisch, hè? Ja, precies. Ja. Dat moeten we ook niet hebben. Ja. Nee, dankjewel. Goeiedag nog. Dag Wim. Meri, goeienacht. Goeiedag met, uh, ja, hoe kan die te zeggen. Uh, nou, ik heb een vraag over waar ik al wat langer mee rondloop. Ik heb hem ooit eens gesteld aan een ander radioprogramma, maar daar had ik oh. geen interesse voor. Oh. Als je op een roltrap staat ja. en hij gaat gewoon omhoog ja. en je loopt mee, dan, dan is dat niet zwaar. Maar als hij stilstaat, dan dat hij uh, in reparaties of weet ik wat. Yeah. En je gaat dan op die roltrap gewoon lopen. Dat is yeah. het wel zwaar. Terwijl die treden even hoog zijn als dat hij loopt. Yeah. En toch, en vraag ik me af, is dat nou suggestie, je eigen suggestie? Van, God, dat ding doet het niet. <laughs> en als hij wel loopt, dat het dan lekker makkelijk gaat. Of is het omdat er een, ja, een opgaande energie is, waardoor het lopen makkelijker is? Dat vraag ik me dus af. Ja, ik, ik, ik denk dat, dat die, die, uh, die beweging die je al maakt doordat je op de roltrap staat, dat dat wel scheelt. Ja. Want als ik, jou, zeg maar, als ik jou een beetje zo omhoog gooi, dan loop je ook makkelijker een ladder op dan wanneer je zonder mijn hulp de ladder op moet lopen. Ja. Toch? Ja, ja, dus je bent eigenlijk al een beetje, sorry? Ja, er is al een opwaartse beweging. Je bent al in ja. beweging. Je hoeft niet vanuit stilstand in beweging te komen. Nee. Maar het is, het is wel, het, ik, de, ik denk, maar dan moet je eigenlijk die vriend van Jaap voorbellen, die psychologie gestudeerd heeft. Maar ik denk dat het ook het psychologische effect is inderdaad, dat je aankomt, je denkt, ik ga met de roltrap en dat het dan zo tegenvalt dat je toch zelf uh, het werk moet doen. Ja, ja, dat je dan echt het idee van, verdorie, dan ja. ik mezelf weer voort. Boah. Maar het gebeurt jou dus vaak dat de roltrap het niet doet? <laughs> ja. Het gebeurt ja, nou, wel eens, ja nou, Nee, nou, ik, ik geloof niet dat het mij wel nou vaker overkomt dan een ander. Maar ja, ik kan me daar wel aan storen. Ja, ja roltrap, roltrap doet dit niet... Maar als jij ergens bent waar een roltrap is en een gewone trap, neem je dan altijd een roltrap? Ik neem wel vaak een roltrap. Ja. Ja, omhoog in ieder geval wel. Naar ja. beneden wil ik nog wel eens zelf lopen. Ja, precies. Okay. Nou, nee hoor, ik ben niet echt heel lui. Ik, nee, een beetje ik maar. Ik wil wel veel beweging. <laughs> ja, ja, dan dan moet je het andersom. Is. Dan moet je de roltrap naar beneden omhoog oplopen. Dan heb je pas beweging. Ja, maar dat is misschien dan weer een beetje te veel van het goede. Daar kan ik ja. ook wel iets bij voorstellen. Nee, als je met een zware koffer loopt of zo... dan is het best wel handig als die roltrap gewoon werkt. Ja, daar zit wel weer wat in. Ja. Nou, ik ga het uh, proberen. Ja, ik heb nog maar een half uurtje. Dus ik hoop... En ik heb, ik heb mezelf flink in de nesten gewerkt. Want ik heb nog vijf vragen openstaan. Ja, die moeten allemaal nog beantwoorden worden, worden in de komende twintig minuten. Dus ik wurm er nog even bij, goed? Ja. En anders dan bel ik wel weer eens een andere nacht. Nee, nee, nee, nee. we gaan niet nog een keer dezelfde vraag. Hij moet nu beantwoord worden als oh, dat je de roltrap... Oké. Okay. Ja, weet ik veel. Ik bedenk ook de regels <laughs> gewoon waar ik bij zit. Maar het is, het is in principe is het streven toch om nog binnen 25 minuten een antwoord te vinden op jouw vraag. Of als de roltrap het niet doet, of het dan zwaarder is om omhoog te lopen dan wanneer de roltrap het wel doet. En dan hebben we het over de roltrap omhoog. Ja, ja, okay. ja dat is een goede samenvatting, hè? Ja, heel goed. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Dan, ja, jij bedankt, Meri. Oké. Okay. Oké, okay, hoi. Goedenacht. Even um, eventjes, uh, uh, heb ik mezelf inderdaad in de nest gewerkt, want ik heb echt nog heel veel vragen openstaan. Dus ik hoop dat uh, als je nog een antwoord weet, dat je even belt naar 0800 1121. Vooral over die tabak in de waterpijp, want daar heeft echt nog helemaal niemand over gebeld. Hoe maakt men die tabak voor in de waterpijp? Wat is dat precies voor tabak? En dan ga ik het mezelf nog moeilijker maken. Want ik heb, uh, ik heb een, uh, een crypto. En uh, uh, die heb ik, uh, ben, ben ik een beetje vergeten. Maar ga ik er ook nog even tussendoor wurmen. En dat is uh, de opgave doodgraver die op vakantie is. Doodgraver die op vakantie is. En de oplossing moet bestaan uit uh, 13 letters. En nou hebben we een speciaal telefoonnummer voor de crypto. Dat kun je bellen. Dat is 0800 1121. En ja, dat klopt. Dat is ook het antwoord dat je kunt bellen voor vragen en antwoorden. En uh, naar aanleiding van die stilstaande roltrap van Meri... gaan we luisteren naar Phil Collins. En I'm not moving. De roltrap doet het niet namelijk. Die Phil Collins, die dacht ik neem de roltrap naar boven. Maar die bewoog niet, dus kwam hij met het liedje I'm Not Moving. Phil Collins dus. Um, Bel maar alsjeblieft nog even. Ik heb nog 24 minuten te gaan. En ik heb de vraag van Jaap nog openstaan over de jaartelling. Sinds wanneer weten de gemiddelde Nederlander in welk jaar die leeft? Ik vind het een goede vraag. Iemand moet daar toch de oplossing van weten. 0801121. Um, die vraag van hoe tabak voor in een waterpijp gemaakt wordt ben ik ook nog wel heel nieuwsgierig naar... Nou, of daar nog een antwoord op kan komen. 0800-1121... En uh, eens even kijken. Ja, nou ja de, de, de muziek. Er wordt wel gebeld en gemaild over de muziekvraag van Rob. Maar ja, de, de, de strekking van alle antwoorden blijft toch? Ja, het is een kwestie van smaak of je iets mooi vindt of niet. En niemand heeft daar verder een hele duidelijke uitleg uh, bij van welke hersenhelft dat op ze geweten heeft. Dus uh, ik weet niet of dat uh, nog uh, gaat lukken. Vakar, goeie nacht. Goedenavond. Hallo. En ik had een antwoord voor jullie. Nou, daar ben ik, uh, ben ik nogal dol op. Ja. Uh, het ging over uh, waarom we elektriciteit exporteren naar Duitsland. Dat heeft te maken met uh, een aantal zaken. Het ja. heeft te maken met het elektriciteitsnetwerk in Nederland. Het is uh, in Europa, de markt is opengegooid. De Duitse markt, de Nederlandse markt en de Belgische markt is aan elkaar uh, vastgekoppeld via de ja. kabels... En er is een beurs, daar kan je elektriciteit kopen en voorkopen. En wij kunnen ook elektriciteit niet verkopen uit Nederland aan Duitsland en aan België. Ja. En er is een politiek besluit genomen dat we een kabel gaan graven van Noorwegen naar Nederland. Die komt in Groningen aan, die is af. En van Engeland naar Nederland. En Nederland heeft besloten, uit de politiek, dat Nederland een soort knooppunt wordt op elektriciteit in te kopen en te weer verkopen. En dan heb je een beurs. Ja. En waarom doen wij dat heel graag? Omdat er een beurs is. En er zijn eigenlijk maar vijf partijen in Nederland die die beurs beheren. Want er zijn maar ja, vijf grote producenten. Die verkopen op de beurs en die kopen we op de beurs in. En die beheren ook de energiecentrales. En die kunnen daardoor de prijs zelf op en neer gooien. Omdat ze, ja, het is in feite gewoon een monopolie is. Oh. En um, ja, er zijn maar vijf grote producenten. En die hebben gewoon alle kleine gemeentelijke energiebedrijven opgegooid, opgekocht. Sorry. En uh, ja, die, als die merken van dat er in Duitsland tekort is, dan uh, wekken ze gewoon meer energie hierop en dan verkopen ze dat aan Duitsland. Of als ze merken, het is een overcapaciteit in Engeland. Dan trekken ze gewoon stroom uit Engeland naar Nederland en dan verkopen ze door naar Duitsland. Dat is de reden waarom uh, ja, er wordt heel veel energienetkabels aangelegd. En heel veel nieuwe centrales in Nederland. Gewoon omdat wij dan als knooppunt, Energie kunnen kopen en verkopen aan het buitenland, aan onze buren. En uh, ja, daar, daar valt heel veel geld aan te verdienen. Want ja, omdat er, een, er is een, ja, een beurs voor die elektriciteit. En ja, je bepaalt zelf de prijs. Want ja. Uh, ja, er zijn er vijf producenten grote en vijf verkopers grote. En uh, die, die hebben er vaak een monopolie. Nou, duidelijk. Dat is, het. dat is een heel duidelijk verhaal, Vakar. Ja. Mag ik nog even aan jou vragen waarom je wakker bent om negen minuten over half zes? Ik ben uh, voorbereidingen van verslag gaan schrijven en ik, ben, uh, ik, ben dat net, ik was net klaar met, af, met het afmaken. Dus voordat ik naar bed ging luisterde ik naar de radio en hoorde ik de vragen en ik wist de antwoord. Oh, dus je bent nog ik wakker? Ben elektr... Ik je... wou net gaan slapen. Ja, dus je bent niet al wakker, je bent nog wakker. Pot ik ben nog wakker. Half zes geweest? Ja, ik, ik ga nu naar bed om eerlijk te zijn. Dus nou, dan ben je wel een harde werker. Ja. ja. Ik, uh, ik zeg wel trusten en bedankt dat je nog even bent opgebleven om het antwoord door te geven. Geen dank en een prettige avond. Ja, en jij nog een goede dag als je straks weer wakker wordt. Ja. Dag. dag. Ja, um, even kijken. Uh, Bob, denk ik. Bob? Bob misschien? Nee, niet Bob. Hallo, met wie? Ja, met Jack. Nog met oh, je. Jack. Oh, sorry. Hi, Hoi. Jack. Ja. <laughs> nou. Die chap die, die, die, die, die, die voor op de waterpijp ja. is, gewoon, is gewoon een normale tabak. Oh. Nou, ja, zit ik, ik daar vind... nog al twee uur voor op te roepen? Kan niemand dat dan ja. even doorgeven? <laughs> Kijk, de mensen die vragen zich af hoe dat het spul blijft branden, Nou dat is niet zo moeilijk. In het vuurplaatsje worden gewoon gloeiende kooltjes gelegd. Ja. En dan kun je er verder alles op stoken wat je maar wilt. Van apenhaar tot, eh, dus daarmee bedoelen we zware gek. Oh, <laughs> maar ik denk, ja, waarom ook niet, hè? Nee, maar van zij heeft het alweer. Zij, zij, uh, zij rookt tabak met mint- en dropsmaak, dus dan vind ik apenhaar ook nog helemaal niet zo gek. Nou, nou ja, oké, okay. je kunt dus door, door tabak kun je, kun je alles mengen, maar het is gewoon normale tabak van de normale tabaksplant. En alleen, daar, wordt, uh, ja, daar, daar, daar kun je iedere ieder smaak kun je daar, uh, in vloeibare vorm opbrengen en je laat het opnieuw drogen. Maar het is gewoon een normale tabak. Nou, en, maar, maar normale tabak heeft toch ook geen drop en min smaak? Ja, nee, maar dat zei ik net. Je kunt, je kunt iedere, ieder smaakje, kun je, als je dat vloeibaar maakt, dus gewoon uh, vermengd met, met water. En dat doe je door de laatste keer van, de, van het spoelen van de tabak. Oh. En je laat het opnieuw drogen, het water verdampt en, de, en de, het smaakje blijft erin zitten. Nou ja, dat is, uh, dat is uh, meer dan duidelijk weer. Maar het is, het is gewone, gewone tabak, van dezelfde tabaksplant. Ja. En uh, er is niks vreemds aan. En hoe weet jij dat dan weer, Jack? Ja, we hebben, ja, ja God, ik ben 60, dus ik heb toch de periode heerlijk meegemaakt... dat we onze eigen waterpijpen hadden. <laughs> en dat we van alles geëxperimenteerd hebben. Van uh, gewone geurtjes tot... Uh, Apehaar. Tot andere leuke dingen. Ja. <laughs> van gewone geurtjes tot andere leuke dingen. Dat is ook een slogan die op een vrachtwagen mag volgens mij. <laughs> <laughs> hey Jack wat nee, jij. Maar, uh, maar We hebben, hebben ze altijd zelf gemaakt. Dan zat je We ook, ook met, uh, met dropsmaakjes? Uh... Ja, geen drop hoor. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Dat, uh, dat kwam eigenlijk uh, bij ons niet zo ernstig voor. Maar... Ah. Nee, je had weer heel andere smaakjes, ja. En, en Jack, Jack, word jij al helemaal gillend gek van die nieuwe televisieserie? Iedereen is gek op Jack? Uh, nou, ik moet je zeggen, ik, uh, ik werk vier nachten en dan ben ik weer vier nachten vrij. Yeah. Voordat ik ga werken, ga ik altijd nog even slapen. Dus ik heb toevallig een keer een deel ervan gezien. Maar uh, ik kan er nog geen duidelijk beeld van vormen. Oh, te, okay. weinig, uh, te weinig voor gezien. Maar niet iedereen heeft het opeens over, uh, hey Jack, iedereen is oh, gek. Nee, nee, nee, nee, oh nee, nee, okay. nee. Nee, ik ben al, al dat soort dingen ben ik al meer gewend van, uh, van Jack de Rapper en al dat soort oh, ja. En ja, Je wist al dat er dingen rijmden op Jack. Ja, nee, ja. Nee, daar kijk je gewoon bij. Dat, ja. dat hoor je niet eens meer. Okay. Nou bedankt voor je bijdrage weer. Yo, tot okay, de volgende dag. keer, dag. dag. Rol. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een antwoord voor je, tenminste voor die mevrouw die net nog belde voor de rol kwam. Ja. Want uh, behalve wat jullie zelf al zeiden, dat je dus versnelling hebt en psychologische effect, hoef je ook een stuk minder treden op. Oh ja. Oh ja. <laughs> oh, wat stom dat ik dat dan weer niet zelf bedenk. Ja, want je maakt natuurlijk de boven, je, je, een deel doe je ook. Dus je hoeft maar de halve trap op. Je, je hoeft maar de helft inderdaad te wandelen, afhankelijk van hoe lang die trap is en hoe snel die gaat. Want ik zat zelf ook te denken: van ja, wat is het nou? <laughs> maar dat, ja, je wordt uh, gewoon eigenlijk naar boven getransporteerd. Hetzelfde ja. met die loopbanden uh, op luchthavens. Daar, ja. rein, uh, daar ren je dan ook overheen, omdat je maar de helft uh, van de afstand loopt. Ja, natuurlijk. Hé, wat suf. Oh, wat stom dat ik dat niet zelf bedacht, zeg? Maar ja, nou ja dat moet is ik niet spoor, zeggen. Hè, voor jou. Ja, en dat moet ik niet zeggen. Want dan zeg ik dus eigenlijk, wat een stomme vraag. Maar het is geen stomme vraag. Want het is heel leuk om het antwoord te horen. En ja. ben, ben jij, wel, jij bent, volgens mij ben jij rekenrol, of niet? Sorry? Of niet, nee, niet dus. Want dan zou je het weten. Maar ik, ik dacht dat ik jou eerder aan de telefoon had gehad over, over iets met rekenen en cijfertjes. Nee, nou ja, nou vind ik rekenen soms wel leuk, maar ja. ik, ik vond het gewoon heel grappig. Oh, ja. Want die afstand tussen de treden die blijft hetzelfde, behalve op het laatste stukje als die beweegt. Want dan wordt die afstand korter. Dus dat, daar, daar, ja. dat, dat, dat, dat, dat verandert niet. Nou ja, nee, maar je loopt dus en maar de helft en dan nog dat laatste stukje waar inderdaad de treden dichter naar elkaar toe gaan. En, dus ja, eigenlijk... en, je, hebt, en je hebt ook een bepaalde vorm, denk ik, ik Ja, ik ben geen natuurkundige, maar... Volgens mij heb je te maken met inertie. Zeg maar. dat je, omdat je dus inderdaad al beweegt, moet je zelfs zeggen, dat die versnelling, als het ware, uh, je gaat telkens een setje. Ja. Dus eigenlijk zijn roltrappen gewoon de bom. Eigenlijk zijn roltrappen? De bom. Ja, ja, ja. Tenminste, Tof. Als je, als je heel oud bent, ja. dan, uh, dan is dat natuurlijk hartstikke. Zijn. Nou ja, ik vind het gewoon... Ik, het, het, het, ja, ik weet niet. Het is, alles eraan is positief. Je hoeft maar de helft te lopen, de afstand is <laughs> kleiner, je hebt de opwaartse beweging, je hebt nou... Oh, ja, goed En ja, dan zijn je gewoon de hele wereld vol moeten bouwen met roltrappen. Een en al roltrap. Gewoon echt. En ook een roltrap op de, op de Himalaya. Dan zijn we ook van het gepiep af met die, van die bergbeklimmers die hun tenen laten bevriezen. Ja, ja, ja. ja. Gewoon een roltrap ja, ja. naar de maan. Ik denk oh. dat we nog mogelijkheden zijn. Ja. Nou, dankjewel voor dit okay. voor dit stukje idealisme op de vroege morgen. Ja, <laughs> Dag Roel. Fred. Goedemorgen. Goedemorgen. Zag uh, ik, wat kan ik voor je doen? Ik had ook nog een aanvulling op de roltrap. Ah. Ja, beter uh, kan het niet worden, hè? Omdat de roltrap zo moeilijk loopt als hij uitstaat, ja. komt omdat de treden zo groot zijn. Bij oh, ja. de normale trap in huis zijn de treden veel smaller. Ja, die zijn natuurlijk ergonomischer. En daardoor loopt die veel makkelijker. Ja. Nee, dat, is, uh, de, dat komt er ook nog eens een keer bij. Dus, en dan um... heb ik nog even een leuke wetenswaardigheid. Ja. De eerste roltrap die werd geplaatst in een warenhuis in Londen en men verwachtte dus dat de capaciteit veel hoger was van de mensen die het varenhuis bezochten. Van de ene verdieping naar de andere verdieping. Maar ja. wat bleek nou? De mensen bleven stilstaan. Dus het ging langzamer in plaats van snel. <laughs> ja, maar is, het, is een roltrap eigenlijk wel gemaakt om op te lopen dan? Uh, daarvoor is die bedacht. Ja. Hij is, uit, hij is uitgevonden door meneer Otis. Ja. En uh, later... Toen bleek dus dat de mensen stil bleven staan... en toen moesten er nog veel meer trappen bij bijkomen. <laughs> oh, dus het wat effect van de roltrap was iets anders dan meneer het zelf dacht. Ja. Mens van nature luiers, die blijft gewoon staan op die trap. Ja, want nou ja, ik, ik dacht ook dat hij daarvoor was. Dat je niet meer hoefde te lopen. Maar ik, ik, ik kom er nu pas achter dat hij, dat hij bedoeld is... om in de helft van de tijd naar boven te komen. Nee, hij is dus uitgevonden omdat... De meer, de meer capaciteit, de meer doorstroom zou zijn voor het winkelend publiek. Alleen het effect bleek naderhand totaal andersom te zijn. Mensen bleven stilstaan en het ging alleen maar langzamer. Ja. Maar de mensen waren in één keer gewend aan die roltrap. Ja, uh, wat, wat de mens heeft, kan je hem niet meer afnemen. Nee, nee dat, is, dat, dat is sowieso een waarheid als een koe natuurlijk. Maar dan begrijp ik niet zo goed waarom ze die treden zo enorm groot hebben gemaakt. Nou, die, die treden zijn, zijn dus zo groot... omdat het mechaniek wat draait, als je dat, dat heel klein maakt... dat is veel minder makkelijk. Oh ja, natuurlijk. Qua constructie heb je dus hele grote treden. Dat is veel makkelijker te hanteren. Ja. En als je grote treden hebt, kun je ook veel makkelijker opstaan. Ja, ja, dat zit ook. En dan kun je dan kun je ook al je boodschappentassen nog kwijt. Dus dat is het idee. Trouwens. Ja, okay. waarom ben jij uh, wakker, Fred? Om, uh... Ja, omdat ik naar mijn werk toe ga. Ja, dit is, uh, de, de, volgens mij, soms denk ik de, de spits wordt steeds later. Maar nou, soms. Ik, ik kom dus uit Nijmegen en ik moet naar Zeeland toe. En even een eindje rijden. En is dat een normale werkdag of is dat een uitzondering? Nou deze week is het normaal, Want... volgende week zet ik bewijs van spreken weer in Groningen of waar dan ook. En wat doe je dan, dat je het halve land door moet kruisen iedere keer? Wat doe ik dan? Ik uh, plaats tourniquets, <laughs> oftewel tournee draaien, uh, gecontroleerde toegang. We, we, van, die, van, die, uh, van die poortjesachtige toestanden? Ja, kijk, billetickets voor de metro, als je het voetbalstadion in gaat, eh, eh, een voetbalstadion heen gaat, draaipoorten, draaideuren voor het ziekenhuis bijvoorbeeld, eh, alle soorten, alle maten. En waar zet je vandaag zo'n poortje neer? Eh, uh, dat mag ik niet zeggen, maar... Uh... Oh, Het is een geheim poortje. Ja... Maar uh, er, ergens in Zeeland, dan heb je waarschijnlijk wel een idee. Mensen, ergens in Zeeland staat vandaag een draaiend poortje en het is de schuld van Fred Koops. <laughs> Veel succes ja. ermee, Fred. Inderdaad. Bedankt voor je fijne uitzending. Ja, dat lukt nog wel. Die 9 minuten en uh, 27 seconden kom ik nog wel door. Hartstikke goed. Dag, Fred. Dag. Vriendelijk bedankt. Goeie Doe reis. Het. Dag. Dag hoor. Gino Vanelli is dit. People, people gotta move. People come on do you try Shake up my hands like a dynamite? Tell all your worries and toss your fast To be tame in the pain when you realize uh, You gotta move People got a move, heet het liedje. En het komt je misschien bekend voor van de reclames. Gino Vannelli was de uitvoerende... En je hoorde het op radio 1 alweer in de laatste minuten van de nacht, zuster. Ik zou nog heel graag die vraag willen beantwoorden over de waterstanden. Waarom we in Nederland met een ander systeem werken op teletext dan in Duitsland. Maar het wordt lastig, denk ik, in die vijf en een half minuut die we nog te gaan hebben. 0801121, als jij, Maarten, blij kunt maken met het antwoord. Ga ik nu even, uh, even kijken praten met. Ik weet niet meer. Hallo met wie? Hallo. Hi. John? Ja, ja, ja, met Jan in den Bosch. Hallo. Goedemorgen. Ja, het is wel een intellectueel uh, uh, uitzending van uh, vandaag. Ach, wel nee, lijkt maar zo. Nee, goed. Hey, zeg, ik had een uh, over die vraag over die jaartellingen. Ja. Uh, kijk, in, in, de, in de middeleeuwen hadden ze gewoon een hele andere uh, beleving van het jaar. En de sporen daar die van die zijn nog terug te vinden in allerlei archieven. En uh, men, men volgt dus eigenlijk min of meer het kerkelijk jaar. Dus zeg maar, alles wat je... Als mensen dus allerlei transacties afsloten... Dan staat er bijvoorbeeld uh, geen 25 januari 1612... Maar er staat bijvoorbeeld de vierde dag naar, naar de feestdag van een of andere heilige. Ja. Ja, en er is dus een, en er is dus een, een, een heel dik uh, boekwerk uh, bijna op elk... Middeleeuws archief te vinden. waar precies staat. waarin vertaald is, zeg maar. overgezet naar onze huidige jaartellings, jaartellingssysteem. Begrijp je? Ja, maar het is. Um, uh, uh, dan weet je nog steeds niet precies. welk jaar het was, of wel? Ja, dat, dat hebben dat dat heb we allemaal. Erbij. Uh, maar welk jaar dan is dan het eerste jaar? Nou, ja, het, welk jaar het eerste jaar? Kijk, de jaartelling. volgens onze jaartelling. Die, het jaar nul. Die, die gaat dan vanaf Christus ge geboorte. Maar de geboorte van Christus die ligt al drie jaar onder nul. Dus we lopen eigenlijk drie, drie jaar achter. <lacht> <lacht> Om het zo maar te zeggen. Maar dat is wel zo. En, dat is uh, ook vervelend. Ja, is Misschien heel, moeten dat we is, dat een, even dat recht heel, trekken. Dat, ja, nou, ik weet niet of dat gebeurt. Maar ja, in, in, in Rusland had men vroeger ook een andere jaartelling. Uh, de, de Joodse cultuur kent ook nog een andere jaartelling. En zelfs na de Franse revolutie... Uh, was er een andere jaartelling. Uh, werd er een andere jaartelling ingevoerd. Maar het is, wel, het is wel grappig... want je ziet er nog wel dingen van terug. Want wat ik je zei... van de ijsheilige bijvoorbeeld... dat is, dat is, dat is zo'n begrip... Dat de, dat de tijdsbeleving van de mensen, zeg maar in de middeleeuwen, die, wa, die, die, was, die, die richtte zich helemaal naar, naar de seizoenen en naar, en naar het kerkelijke jaar, ja, ja, ja, ja, ja. En de, en niet naar uh, en de, en de financiële rekeningen. Uh, die liepen van bammers tot bammers en dat van oktober tot oktober, dus niet uh, als je zeg maar in oude uh, stadsrekeningen oh, kijkt uit, uit John, de middel. John, Sorry, ja. maar ik vind het razend interessant, maar ik moet nog twee vragen beantwoorden en ik zie okay. dat ik nog een halve minuut heb. Goed zo, okay. Maar dankjewel, heel hey, erg. Ja, Oké, okay, doei. doei. Doeg. Venno? Ja. Venno, nou, snel, en, snel. Ja, het, Hamburgs normaal pijl, dat is het in Duitsland. En ergens zal dus dat pijl anders zijn dan het Nieuw-Amsterdamspeil. En, en, en het, dat is gewoon Hamburgs en dat hebben ze los van het Nieuw-Amsterdamspeil ooit een keer ingevoerd. Ja, elke uh, stad had vroeger ook zijn eigen tijd, uh, elk land, hè? Ja. Dus dat is ook zoiets. Hè. Nou ja. Ja, ik, ik ben bang dat, ik, dat, ik, dat dit voor uh, degene die de vraag stelde... Maarten, dat het te minimaal is. Maar ik moet het erbij laten. Dankjewel, je Venno, dat je er ja. nog even was. Ja, oké. Okay. Doeg. Doeg. Ik moet de crypto nog snel de oplossen. Er zitten mensen die zitten nu met die crypto in hun hoofd... en die willen heel graag weten hoe, uh, hoe die gaat. Want uh, die zitten te puzzelen. Die denken van ja, de opgave, ik weet het nog. Um, uh, uh, even kijken. Oh ja, doodgraven die op vakantie is. 13 letters, Aat. Ja, goedemorgen. Hallo. Uh, ik dacht van uh, uh, uitzonderlijk. En, dat, en waarom? Nou, je gaat uitzonderlijk. Mooi is hij, hè? Ja, zeker. Ja, Mieke, die bedenkt iedere week. Die heeft deze ook weer mooi voor ons samengesteld. Er komt een prijsje kant op, Aad. Hartelijk dank dat je er even was. En geniet van je prijs. Dankjewel. Wat het ook is. Dag gaat. Hoi. Dag. dag. Oeh, we hebben het gered. Dit was deze aflevering van Nachtzuster. Volgende week zijn we er weer. Mail me vooral op nachtzuster. of stuur eens een kaartje naar postbus 518 1200 AM in Hilversum ter attentie van de Nachtzuster. Omroep Max. Tot volgende week. Dag.